Subaru, safe, fun, tough. Goedemorgen. Ja, tough zeker wel. Dag Schema, goeiemorgen. Goedemorgen Peter en Kim. Dag Kim, goeiemorgen. Goedemorgen. Dag lieve luisteraar. We hadden toch een klein wit pelletje ergens uh, vanmorgen op de oprit, bij jullie? Uh, ja, zeker. Gisteravond ging ik slapen en, en lag er al zo'n mini tapijtje. Ja, hè?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 Ja, ik, dat heb ik gehoord en dan blijf ik thuis, dan kom ik niet. Ik zeg het nu al. Oh, nee. Dan kom je niet. Je kan toch gewoon vroeger vertrekken, een beetje rustig rijden. <laughs> nog vroeger, om twee uur <laughs> s'nachts. Dat vind ik een goed plan eigenlijk. ons hier zo in de steek laten. Er is, vast, er is vast ergens een flexbus of zo bij jou. Ja, ik ga die, die, die bellen. Jongens, het weekend is voorbij. Ik ben nog moe van gisteren naar Kampwaas te kijken. Oh, heb je dat gezien? Nee. Oh man, dat is even, waanzin. Ja, mensen die daar aan meden, wel enorm, enorm diep respect. Ik ga het wel herbekijken, want het ja. lijkt te heftig te zijn. Ja, het is zo'n programma waar je echt moe wordt van aan te kijken. Oei. Zo, zo intens is het. Maar kijk, hopelijk uh, ben jij wakker geworden. Welkom bij werkelijk het beste moment van de dag, want je mag opstaan. De speeltijd is voorbij. Dankjewel, Tom. Goedemorgen. Ja, goed. Hey en live la vida loca. 8 over 6, als je nog niet wakker was, dan nu wel waarschijnlijk. Goedemorgen, your Rhythmics, we dreams. Ik weet het niet meer. Geen idee, hè. Schema, jij nog? Ik weet het ook niet meer. Nee. Ik droom echt heel veel. Ja, ik ook, maar ik, ja, geen idee, man. Ah, dit vind ik zalig. Dit vind ik zalig. je maak ons gek. Ah, goedemorgen. Nou, wel, er is nog niks te melden, behalve natuurlijk opletten Het kan een beetje gladjes zijn. Doei. Het is vandaag maandag, 15 januari, de dag dat je hoort op Radio 2, dat het een beetje gladjes kan zijn. Als dat het slechtste nieuws is van de dag, kan ik me leven voorlopig. Het wordt een koude week, een beetje minder dan vorige week, zelfs een beetje sneeuw. Woensdag zijn ze bezig over een sneeuwbom. Maar het zou misschien gewoon een sneeuwbommetje kunnen zijn, want iemand zegt, in de media overdrijven ze altijd. Dat is ook zo... Dat is niet, nee, Overdrijven? Nooit, nooit. Nooit. Dat is het nieuws, dat is niet de media, dat is iets anders natuurlijk. Nog een goede week, dan is die belangrijke dag, ja, nationale dag dinsdag 23 januari. Er zijn heel veel mensen die dat willen meevieren en een Goeiemorgen willen laten zien en horen. Doen hè, ik zag witte sneeuw. Heb je het gezien? Ik heb het gezien, maar bij ons was het wel niet blijven liggen, maar ik zie hier in de app wel foto's van echt nog sneeuwtapijtjes. In Opgalbeek zijn ze blijkbaar. Het is echt een tapijtje. Heel mooi. Lieve persoons uit als in Limburg. Goedemorgen lieve. Goedemorgen iedereen. Het is als een met... Goedemorgen. Ja, vertel. Wat zie je? Ja, wit. Het is wit. Daar ligt een paar centimeter sneeuw. Heel rustig, heel vredig, heel stil. Mooi. Ja, oh, het is... Een beetje fris. Het is beginnen te sneeuwen bij jullie rond vijf uur. Hoe is het, is het op dit moment nog bezig dan, Lieve? Uh, heel zachtjes, heel zachtjes. Ze voorspellen nog wel een beetje. Um, ja, het is een beetje afwachten, maar op het moment uh, ja, ligt er toch wel een, een dun tapijtje. van, ja, ik denk, twee, drie centimeter. Ah, hou die sneeuwman Mooi. handen klaar, Lieve. Dat gaan we doen, gaan we zeker doen. Geniet van de, <laughs> de dag, een fijne ochtend. Ja, dankjewel. Uh... Dag.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 trying my best to keep from tearing the skin off my bones Swims. We hebben slecht nieuws binnengekregen uit West-Vlaanderen van Carlo Venquier, die woont in Meulenbeken. Goedemorgen, iedereen. Hier in West-Vlaanderen is voorlopig zwarte sneeuw. No. Donker en vochtig. Oh, jongens. Dat is triestig, hè. Dat is jammer. Carlo, we gaan je gelukkig maken. Uh, hopen we. Denken we al even over na. Zou jij iemand anders in je huis laten, terwijl jij dan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 Oh, Jacques, als ik u zo zie liggen, dan smelt mijn hart. Ik wil u pakken in uw bijten. Gij lekker stukje. Zeg, over welke zaak hebt gij het? Ah, chocoladezaak is, Ah. Hier, neem een matinetje. Oh, Jacques.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 Maar ja, zeg indrukwekkend sportweekend. Dat zie je op alle voorpagina's en ook uh, overal online. Luna, Nina, Lotte, Hanna, wat hebben die allemaal gedaan? Proficiat al die sportmensen die het zo goed gedaan hebben. Maar er zijn ook andere dingen gebeurd. Want ja, we zitten met een, een probleem. Um, ik weet, je hebt ooit verteld, in Nederland steken ze dus minder cola in de fles dan bij ons en toch voor hetzelfde geld. Ja, bijvoorbeeld. Dus wat ze in Nederland doen is uh, in cola, maar ook in tandpasta, in, in, uh, bij pasta een klein beetje minder insteken. Ze zetten dat ook wel correct op de fles, maar mm. mensen kijken daar niet naar en die fles lijkt even, even groot dan als bij ons in België. De prijs is natuurlijk een beetje goedkoper en dan zeggen mensen, oh dat is goedkoper, ja, maar daar zit ook wel minder in ja, en dat ja. valt dan niet meteen op. Dus het is een listige truc van de Nederlanders. Meer laperijen nu het wordt allemaal duurder, lieve mensen. Het gebeurt blijkbaar dat er in bepaalde verpakkingen echt minder zit, maar dat je wel evenveel moet betalen. Partij vooruit vindt dat schandalig en die willen een wet om dat te verbieden. Hoe gaat het dan precies? Schema. Ja, het is helaas niet alleen in Nederland zo, maar ook in ons land. Bijvoorbeeld een potje kipcurry waar dan plots 50 gram minder in zit, maar waar je wel evenveel voor moet betalen als ervoor. Mm -hmm. En dat heet krimpflatie. En de partij vooruit vindt dat misleiding. En ze hebben nu een wetsvoorstel ingediend, staat in het nieuwsblad, waarbij dan producenten het duidelijk moeten aangeven dat er minder inhoud zit dan vroeger. Mm -hmm. um, ze vergelijken het een beetje met het verkeersbord gewijzigde verkeerssituatie. Dat zie je vaak als er ja. verandert uh, op de ja. weg. Weg. En euh, als producenten dat niet doen, dan moeten ze een boete krijgen, vindt de partij. Ah, stel je voor, al die stikken zo minder dan vroeger. Ja, dat blijf je toch gewoon met je fikken af. ga je ik, toch niet kopen. Ik zie dat direct. Ik zie dat direct en ik koop dat ook niet meer. <lacht> je kan dat toch niet meteen zien, want ze hebben het met yoghurt gedaan. Dat zie je toch pas als het open is dan. Ja. En dan heb je het al gekocht, Sheema. Wacht, wacht. Dus de verpakking is exact hetzelfde. Ja. En bij bij veel, ja. veel producten is de verpakking zowel vernieuwd, om het dan zo ook in rebranding, noemen ze dat dan, en dan zie je dan op de verpakking dat, het, dat er minder wasbeurten in zitten, bijvoorbeeld. Ik, dat. Ja, ik, ik vergelijk dat zo altijd, dus ik zie dat wel meteen. Niet oké, we worden... Ik het dan wel een beetje ver gaan. worden ja, elke dag dat, bedrogen. Ja, dat, zie je, dat zie je niet wanneer je het koopt, hè. Elke dag bedrogen. Het is niet goed. Ja. Bon. Je kan uh, nog geld uitsparen. Maar ik weet niet, ik denk niet dat ik het zou kunnen, maar echt niet. Ik heb erover nagedacht. Denk maar eens mee, lieve mensen, ik neem je mee. Er zijn een boel mensen die hun huis ruilen met iemand in het buitenland om zo goedkoop op vakantie te kunnen gaan. Hoe werkt het precies, schema? Ja, jij wilt bijvoorbeeld op vakantie gaan in Denemarken. Ja. Dan ga je op zoek via gespecialiseerde websites naar iemand die daar woont en die toevallig ook op vakantie wil naar België. En dan gedurende een bepaalde periode wissel je gewoon van huis en dat kost je dan niks. 16.000 Belgen hebben dat vorig jaar gedaan, en als de helft meer dan het jaar daarvoor staat in het laatste nieuws. My. En uh, ja, het is natuurlijk veel en veel goedkoper, het is gewoon gratis. Uh, je hoeft geen hotelkamer te betalen. En zo kan je naar duurdere landen, zoals in Scandinavië, eigenlijk gewoon gratis op reis gaan. Tijtun? Nee, ik begrijp het wel, want ik vind ook wel dat op reis gaan heel duur is geworden. Maar om eerlijk te zijn, uh, vind ik het al echt de max om samen te wonen met mijn gezin laat staan dat een vreemde daar zou laten wonen. Die doen al dingen waarvan ik denk, nee, stop, doe dat niet, doe dat niet kapot. Je weet dat ze in je kast nee. zitten, je weet dat ze in je bed gaan slapen, je weet oh, dat ze nee. daar... Nee, nee, nee. Ja, nee, ik ben daar heel gevoelig aan. Jullie, zou jullie het doen? Nee. Nee. nee, er was een heel slim iemand die zei van, ja, maar wacht eens, dus, als je op hotel gaat, daar gebeuren toch ook dingen in dat bed waar je dan gaat in slapen, daar hebben ook andere mensen in geslapen. Ja, maar daarna ga je terug naar huis. Je wast al je kleren, je pyjama's je, en je wast dat zo goed warm. Dat doe ik dan toch. Maar dan kom je wel weer thuis in je eigen bed waar je bijna heel het jaar in slaapt, ja. dat wel nog proper is. Huizenswingers. Ik weet niet of ik het zou doen. <lacht> Denk ik dan. Maar ja, het is een voordeel natuurlijk. Als er iemand is die het al gedaan heeft en goede ervaringen heeft, deel het gerust even in de app van Radio 2. We kunnen er alleen maar mensen gelukkig mee maken. Maar hier, lieve mensen... Ga je altijd gratis op reis. Luister maar. Ticket naar de zon. Dit is Super Diesel. 23 over 6. Het wordt een mooie, mooie witte maandag. Goedemorgen. ...van Fleetwood Mac. En Daniel van der Meijeren uit Zonnebeek, die ligt gewoon neer. Groetjes van op zijn ziekbed in AZ Delta. Goedemorgen Peter Kim en Schema. Goeiemoed vooral, Daniel. Zet hem luid of kijk mee in de app van Radio 2 of live of VRT. En kan allemaal... Tot zometeen komt het nieuws ook uit Zonnebeke en de rest van de buurten eerst Jema. Goedemorgen, nieuwe rusthuizen gaan hun dagprijs niet meer zelf kunnen bepalen, want ze moeten alle kosten die ze maken transparant bekendmaken. Ook prijsstijgingen mogen ze niet meer zomaar op eender welk moment doorvoeren. En de Red Lions, de nationale hockeymannen, hebben hun eerste wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi in Valencia gewonnen. De top drie mag naar de Olympische Spelen van Parijs deze zomer gaan. Het is half zeven. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Een heel goedemorgen. De zogeheten Bananenbrug over het Albertkanaal in Weinigem gaat vandaag dicht. En eind deze week begint de afbraak komen twee nieuwe, hogere bruggen in de plaats. Eén voor auto's en vrachtwagens en één voor fietsers en voetgangers. Er zijn al 61 bruggen op het Albertkanaal verhoogd om grotere containerschepen te kunnen doorlaten en dit is de laatste brug die vervangen moest worden. Lilian Stinnissen van de Vlaamse Waterweg. Met de afbraak van de brug in Weinigem gaat eigenlijk de laatste lage hindernis weg over het Albertkanaal. En daar zullen dan schepen tot vier lage containers kunnen varen. Dat is een, een zeer grote meerwaarde, ook voor de, de verbinding met de haven van Antwerpen tot uh, Luik, um, daar vlot uh, te kunnen varen. En dat die schepen toch heel wat lading mee zullen kunnen nemen, die we kunnen weghalen van um, de snelwegen die nu toch al heel druk zijn. Fitsters en voetgangers moeten voorlopig omrijden via een tijdelijke constructie aan de sluis. Auto's en vrachtwagens worden omgeleid via de brug aan de Houtlaan. De brug voor auto's is klaar eind mei, de fiets- en voetgangersbrug over twee jaar. In Nijlen start vandaag de sanering van de speelplaats van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Dolfijn. Daar zit PFAS in de grond, omdat de brandweer van de kazerne ernaast het terrein vaak gebruikte als oefenterrein. Ze gebruikten dan schuim waar PFAS in zat. De grond wordt nu afgegraven en daarna zullen de kinderen terug kunnen buitenspelen. Want nu mag dat niet meer, zegt kinderverzorgster Christian Marevoet. Eerst was er gezegd dat het niet zo erg was op de speelplaats, maar blijkbaar moet er toch ook wel uh, behandeld worden. Dat was voor de kinderen in het begin een beetje verrassend, maar natuurlijk de winter begon, dus we konden minder buiten spelen. En ja, de vragen waren, daar hebben we verteld dat dus de tuin weer heraangelegd dus dat het daarna waarschijnlijk wel veel aan weer De saneringswerken zijn normaal tegen de krokusvakantie afgelopen. En in Deurden zijn de politieagenten en de burgemeester die in het verzet zaten herdacht, die 80 jaar geleden naar de concentratiekampen zijn weggevoerd. Maar acht van de 43 agenten hebben de kampen overleefd, ook de burgemeester kwam om. De herdenking werd aan het vredesmonument op het Wim-Sarensplein gehouden, genoemd naar een van ...van de agenten die de kampen niet heeft overleefd. Frank Geudens, voorzitter van het Herdenkingscomité. Dit mag nooit vergeten worden. Wij doen ook uh, deze activiteit samen met jongeren, scouts, leerlingen van het Ateneem... ...precies om hen toch wat te doen nadenken over de, de gebeurtenissen... ...en uh, het geluk dat ze hebben dat ze in vrede kunnen leven hier. Vandaag kans op smeltende sneeuw of sneeuw met maximaal rond 2 graden, plus 2 graden. Vannacht gaat het vriezen tot min 2, morgen droog en zonnig. En meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14. Nieuws. Hi joh, Goedemorgen. Goeiemorgen. drie over half zeven, waar staan we stil? Uh, voorlopig valt het nog mee een kwartier. Wel aanschuiven op de Antwerpse Ring richting Gent van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen kleine vertragingen momenteel een beetje op de E19 bij Sint-Job en op de e 313 vanaf Frans. Maar het is echt nog niet zoveel. En uh, op de ring rond Brussel voorlopig ja, een kleine, toch nog zelfs geen tien minuten aanschuiven van Groot Bijgaarde tot Villevoorde. Hou je van Bonnie M? Bonnie M, dat is een... Ja, ik, dus voor een leuk feestje is dat wel eens goede muziek. Ja, ja maar ja, kijk over een paar minuten leuk feestje hier. Ah, voilà.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 15 januari is Blue Monday bij Brico, Brico City en Brico Planet Bij aankoop van minimum 40 euro met je getrouwheidskaart 25% op één artikel naar keuze Eenmaal geldig tijdens de duur van de actie Want zelfgemaakt is slim bespaard Voorwaarden in de winkel en op Brico.be Radio 1 neemt je mee naar Tim Burton's Labyrinth De expo dompelt je onder in de wereld en het werk van Tim Burton Met honderden originele werken van de wereldberoemde filmmaker Tim Burton's Labyrinth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 Ik kan niet tegenroddelen. Jij? Ja. Nee. Maar. Oeh, nee maar. Bij Scarlett is er geen maar. Onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met 6 gig voor 50 euro per maand. En die prijs ligt vast tot eind 2024. Scarlett, waarom meer betalen? DSM. Goede voornemens. Start het jaar goed met een DSM-keuken. Bestel nu en krijg 25% korting op meubelen, 20% op toestellen en een gratis koekerkraam. DSM-keuken. Altijd open op zondag. Radio 2 Jouw Goeiemorgen telt voor 2. Goedemorgen morgen. Elke dag telt voor 2. 14 Radio 2. Maar nee, het is een fantastische maandag. We hebben zo goed gescoord in het weekend met de vrouwensporten en al die andere dingen. Maar dan hadden we de discussie over het feit dat er, wat is het, 16.000 mensen vorig jaar van huis geruild hebben met mensen in het buitenland om zo goedkoop op reis te kunnen gaan. Chantal Rafels uit Brecht. Goedemorgen, Chantal. Goedemorgen, Peter. Kim ja. en Sharma. Zou jij het doen, je huis ruilen met iemand in het buitenland? Nooit, jamais. Ik moet het niet weten dat er iemand in mijn huis zit, in mijn kassen zit. En je weet ook nooit, als je terugkomt, wat hebben ze kapot gedaan? Wat is er verdwenen? Oh, je hebt zo nee. weinig vertrouwen in de mensen, Chantal. Ja, ik weet het. dat jij zou het ook niet doen. Nee, tuurlijk, ik moet dat niet weten, helemaal. goed, Chantal. Nee, en zo, ook, ook qua hygiëne. Nee, ik moet dat echt niet weten. Nee. Zeg, Chantal, stel dat uh, Kim en ik bij jou in huis komen, dan mag jij in onze huis, wat denk je? Dat weet ik niet. <laughs> Zie je zo, dat is toch direct anders. Hè? Goed, dankjewel Bye. voor de reactie. Fijne ochtend, Chantal. Voor jullie ook. Bye. Bye. Ja, krimflaas, daar ging het ook even over daarnet. Over het feit dat ja, dingen die kleiner worden, of die ver grotere verpakkingen, maar veel minder in de verpakking, dat dat zou beboet moeten worden. Amai, Tom Bosman uit Antwerpen: Je hebt iets opgemerkt. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen allemaal. Ja, vertel het eens. Ja. Ik vind de sneakers of de snoepen, die zijn ook kleiner geworden. Hè? Ja. En dat zijn die ook niet. Vroeger hadden we aan de snoep genoeg. En nu zijn die zo klein genoeg. En dan hebben ze er twee in een pakje stoken en dan noemen ze dat Maxi-verpakking. En dat is super veel meer, hè. Ja. Zeg maar, ja, maar, Tom, is dat niet gewoon dat... Die... Ja, omdat jij vroeger nu gewoon... In elke hand... Ja, mijn handen zijn groter geworden, maar dat ja. is daar niet door, hè. <laughs> ik denk dat wel. Ik denk dat echt wel. Nu zit ik in. Nee, dat is niet waar, nu zit ik in elk camp met één sneaker. <laughs> je ziet ze nog moet niet liggen. Op. Nee, dat ja. Dat hè? <coughs> nee, maar snoepen. Hè? Maar ik weet het niet. Kijk even naar de mevrouw van de supermarkt. Zijn ze kleiner geworden? Ja, ik denk dat ze kleiner geworden zijn, absoluut. Um, ik heb dat ook gezien en ik snoep ook veel veel chocola, maar eigenlijk dacht ik in het begin, ah, dat is eigenlijk niet zo erg, want ja, dan snoep ik gewoon minder en op termijn is dat dan gezonder en dan spaar ik uh, dokterskosten uit en zo komt alles weer goed. Ik denk dat Tom Bosman ja. daar niet in gelooft, ja. Er zitten er wel twee in het pak nu, hè, Kim. Ja, nu wel. Ja, ja, ja. Maar het was zo'n tijd dat er ah, ja. toch Snickers één reep was. En nu zitten huh? er twee in, dus nu snoep je weer meer. Hè. Wacht, zonder veel reclame te maken. Sinds wanneer zitten er twee Snickers in één pakje? Ja, dat is in toch al een tijdje. Het de een Maxi-pakje, Peter. Allee, ah, Dat is niet. Ik wil bij een bounty is dat zo. Nee, nee, dat, oh, dat is niet nieuw, dat wat? Niet bounty? Ja, wacht. Wacht. <laughs> het is bounty, bounty hè. He? Nee, het begint niet weer. Het <laughs> is, <neem, laughs> is bounty. <laughs> nee, <laughs> bounty. Het <laughs> is een bounty. Iedereen weet dat het bounty is. Bounty. Oh God. <laughs> nee, ik heb nog nooit iemand bounty horen zeggen. Het is wel genieus. <laughs> <Bounty. nee. laughs> Geniet van de dag. Dankjewel om even te bellen ja. met ons. joh. smakelijk. Ja, brood, brood, brood. <laughs>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 Shoot. Sure. van Pink. Ja, heeft die vrouw nu eigenlijk al ooit een slecht liedje gemaakt? Pink. Hmm. Denk het niet, hè? Oh nee. Nee, nee. Goedemorgen. morgen Goedemorgen. Goedemorgen. Nationale Goedemorgendag. Ja, lieve mensen, als een week geleden is dat je geluisterd hebt, Shema, je bent ook nog niet mee waarschijnlijk. Ook een goede week en dan is er die belangrijke dag, de Nationale Goedemorgendag, dinsdag 23 januari. Er zijn heel veel mensen die een goede morgen willen laten zien en horen om het leven nog positiever te maken. Wauw, het wordt goed hoor. En er is iemand die dat al jaren doet en ze heeft hem gevonden. Marco van de regio. Wie horen zie je nu ergens in een winterwonderlandschap? Goedemorgen dag Margot van de Regio. Oh, Margot, Goedemorgen. Ik zie donker. Je. je bent donker. Waar ben je naartoe? Hallo. Ja, je ziet het misschien niet goed, maar ik sta wel in de mooiste stad van Vlaanderen. Sta je Temse. in Temse? In Dendermonde. In Dendermonde, ja. Guys. Ja, klein foutje. klein foutje van u, maar het is nog vroeg. Geen, Geen probleem. Problemen. Ja, ik ben, uh, vorige week vrijdag ben ik een hele grote banner met Goedemorgen gaan ophangen op de markt in Leuven. Uh, mm -hmm. En ik heb daar iemand leren kennen. Een man die meteen naar mij kwam en die zei... Ik zeg al op een, op een zeer zotte manier heel veel jaren Goeiemorgen. En dan vroeg ik... Hoe dan? En hij toonde mij dat en mijn mond viel echt tot op de grond open. Dus vandaag staat hij opnieuw op de, op de markt van Dendermond. Het is hier markt. En ik heb met hem afgesproken. En straks ga ik u alles over vertellen. Ja, we hebben inderdaad toen een vrachtwagen moeten sturen om jouw mond weer terug. In ja. je gezicht te duwen, want het was indrukwekkend. Ja, ik heb het ook gezien. Echt mooi. Oké, okay, goed. Een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen. We horen en we zien het allemaal uh, zo meteen over een uurtje. Zeg trouwens, Margot, wat ik nou afvraag. Het, het verhaal, weet je dat nog, Kim? met die ribben. Hoe is het met uw ribben intussen? Ah, dus, ja. Uh... Um, ik voel het nog, maar het is wel heel hard verbeterd. Ah ja, oké. Okay. Dus de, de, ja. de kneuzingen en de gebroken dingen zijn weg? Yes. Gelukkig. <laughs> Dank je wel voor deze informatie. Goed. Maar Twee. Jennifer Lopez Goedemorgen. Vijf voor zeven. Goedemorgen, Valerie Blondeel uit Zonnebeke Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Op deze gekke blauwe maandag kan je wel een paar uh, goede verhalen gebruiken. Dit is er één. Volgende week Die. hebben wij Nationale Goedemorgendag. Maar zeg in basisschool in Passendalen. Wat doen jullie daar? Ja, bij ons is het elke dag. Goedemorgendag. Ik geef daar nu 25 jaar les en dat is nu al 25 jaar dat er een leerkracht aan de schoolpoort staat en die wenst elk kindje een goeiemorgen en wij krijgen dan een goeiemorgen terug. Zo dat doen wij al Al die jaren, ja, wij zijn dat zo gewoon en de kinderen zijn dat ook zo gewoon. En smiddags is dat terug van hetzelfde. Goedemiddag, goedemiddag, juffrouw. En zo leren de kindjes het ook natuurlijk. Ja, en een goeiemorgen zeggen kost niks. Oh. En dat maakt je dag helemaal goed. Leuk ja. om mee te beginnen. En uh, als belsignaal, spelen jullie dan gewoon Goedemorgen als, als belsignaal niet, nog niet. Dat zou toch niet. Ik hoor nog niet, nog niet. Dat zou toch niet, Nog niet. Ik fantastisch kan dat misschien zijn. een keer vragen voor de Nationale Goedemorgendag. Nee, wij zijn, uh, bij ons is alles heel gewoon hoor. Als alle scholen in Vlaanderen nu op Nationale Goedemorgendag gewoon Goedemorgen van Nicole en Hugo zouden spelen, hoe plezant zou dat zijn? Want tegenwoordig die belden Dat dus zou inderdaad dat... wel een meerwaarde zijn. Toch een heleboel die geen bel meer gebruiken, maar gewoon een liedje of zo. Denk nee, nee, ik. Bij ons is het nog is een gewone bel? Nee. Ik verzin dit gewoon. Ja, hè, dat ik al. Maar ik pleit er wel voor bij deze wetsvoorstel. Goed. Zeg, dankjewel <lacht> Valerie, Blondeel, eh, Valerie Blondeel. En nu al een zeer goede morgen. Fijne ochtend, hè? Sorry ook. Fijne dag. Goeien. Als je een kwartier te vroeg op het perron staat, omdat je eigenlijk te laat was voor de vorige trein. Toen men, uh,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 Belfius Direct Verzekeringen geeft nu 15% korting op je eerste premie. Come on, dat verdient wel een beetje meer, love. love, love voilà. Bereken in 5 minuten je prijs op belfiusdirect.be. Raadpleeg de infofiche van de autoverzekering en de actievoorwaarden op belfiusdirect.be kilometerverzekering.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 Gelijk een beetje vervelend nieuws, want je kan nog langer in de files staan binnenkort in Antwerpen, op de ring. Echt waar. Het nieuws, dat horen je straks. Elke dag, voor twee, VfD, Radio 2. Maar nu is 7 uur, de rest van de wereld, miserie. Schema, goedemorgen. Een heel goedemorgen. De dagprijzen van nieuwe rusthuizen mogen niet meer vrij bepaald worden. En in Zemst heeft een man zich urenlang verschanst in zijn huis. Nieuwe rusthuizen gaan hun dagprijs niet meer vrij kunnen bepalen. Ze zullen die moeten verantwoorden op basis van de kosten die ze maken. Vlaams minister van Welzijn Krevits is dat overeengekomen met de zorgsector en de Vlaamse ouderenraad. De bedoeling is om de dagprijzen voor de bewoners in die nieuwe rusthuizen onder controle te kunnen houden. Het is heel belangrijk dat er geen vrije prijs meer kan bepaald worden als er nieuwe voorziening komt. Er zal altijd echt heel helder moeten aangetoond worden wat de kosten zijn. Het moet ook heel transparant zijn en en nog belangrijker, de prijsstijgingen zullen in de toekomst enkel kunnen als ook de pensioenen geïndexeerd worden. Omdat als mensen extra inkomen hebben, dan kunnen de prijzen wat stijgen, maar niet meer op een willekeurig moment in het jaar. De fabriek van Volvo in Gent ligt vanaf vandaag drie dagen stil omdat er te weinig onderdelen zijn door de aanvallen in de Rode Zee. Goed rebellen uit Jemen vallen er al enkele weken vrachtschepen aan. Ze doen dat uit protest tegen de bombardementen van Israël in de Gazastrook. Veel schepen nemen daardoor een langere vaarroute en bedrijven merken dat, zegt Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Dat zijn voornamelijk grotere bedrijven die heel veel stukken laten overkomen uit verschillende delen van de wereld. En als dat dan uit Azië komt, ja, dan heeft dat een bijzonder impact. De automobielsector is daar een heel goed voorbeeld van. Dus het zou kunnen dat er in de komende weken en maanden hier en daar toch wel wat extra tijdelijke werkloosheid zal moeten ingevoerd worden. In Elewijd bij Zemst in Vlaams-Brabant heeft een man van 39 zich gisteren urenlang verschanst in zijn huis in het woongedeelte van een café dat toen gesloten was. Hij had ernstige bedreigingen uitgesproken, maar het was niet duidelijk of hij ook wapens of explosieven had. Verschillende straten in de de buurt werden afgesloten en de speciale eenheden van de politie en de ontmijningsdienst kwamen ter plaatse. Maar na onderhandelingen heeft de man zich uiteindelijk overgegeven en is hij vrijwillig naar buiten gekomen, zegt burgemeester Veerle Gerings. De situatie is opgelost. De man is uit het huis gekomen en is in goede handen. De perimeter is opgegeven, de woning is gecheckt, alle gevaar is geweken en de situatie wordt volledig afgeschaald. Dus alles is opgelost. De man is niet gewond geraakt, maar werd dan toch naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk waarom hij het gedaan heeft. De politie en sociale inspectie zijn gisteren binnengevallen bij voetbalclub Eendracht-Aalst, net toen er een match was. Ze wilden de horecazaken en eigendommen van de club onderzoeken. Eendracht-Aalst is vorig jaar overgenomen door Turkse investeerders en de actie zou daarmee te maken hebben, zegt de burgemeester van Aalst, Christof Dazen. Het kadert in een lopend onderzoek waar toch blijkbaar een en ander moest worden nagekeken. Maar er zijn inderdaad veel vragen die gerezen zijn de afgelopen maanden rond de overname van die club. En dat zijn zaken die nu blijkbaar het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek. Ook de spelers van Eendracht Aalst werden ondervraagd. Het is niet duidelijk welke overtredingen precies zijn gevonden. De Red Lions, de nationale hockeymannen, hebben hun eerste wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi in Valencia gewonnen. Tegen Japan werd het 7-0. Speler Loïc Luipaert is dan ook tevreden. Prima start van het toernooi. Ik denk dat als je zeven doelpunten maakt en niet echt een kans weggeeft, dat je tevreden uit de eerste wedstrijd kunt stappen. Japan is gewoon een stug team. Hebben we hebben even tijd nodig gehad om die, hun tactiek eigenlijk te gaan openbreken. En dat heeft iets langer geduurd dan we verwacht hebben, maar dat is ook niet zo slecht. Het was gewoon om zo'n wedstrijd te hebben om mee te starten. Vanavond spelen de Red Lions hun volgende wedstrijd tegen Ierland. De top 3 van het toernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen van Parijs deze zomer. En op de Australian Open tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde nadat de Egyptische mayar Sherif opgaf. Voor Sisu Bergs is het toernooi wel al voorbij na één wedstrijd. Hij verloor na vier sets van de topspeler Stefanos Tsitsipas. Ook voor Janina Wikmaier zit het toernooi er al op. En op dit moment speelt David Koffijn zijn eerste wedstrijd van de Australian Open. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Nijlen start de sanering van de speelplaats van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. Dat is nodig omdat er PFAS in de grond zit. En in Deurne zijn de politieagenten en de burgemeester die in het verzet zaten herdacht, die 80 jaar geleden naar de concentratiekampen zijn weggevoerd. Vandaag is er kans op smeltende sneeuw of sneeuw, met maximaal rond plus 2 graden. Vannacht gaat het vriezen tot min 2, morgen droog en zonnig. En meer nieuws uit Antwerpen hoor je hier binnen een half uurtje. En waarom sta je binnenkort misschien toch nog langer op de ring in de Antwerpen in de file? Dat gaat deze man jou straks vertellen. Hmm. Eerst de andere problemen, ga je eens. Ja, de A12 naar Antwerpen opletten daar bij uh, Aertselaar aan het kruispunt met de Langlaar Steenweg. Daar is een ongeval gebeurd. De hoofdrijbaan van de A12 is gesloten. En er is trouwens ook hinder te melden in de richting van Brussel. Dus je kan die plek beter vermijden. De andere files naar uh, Antwerpen zien we op de E19 van Brecht tot Sint-Job, op de E34 en op de E313 telkens een kwartier vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Antwerpse Ring richting Gent is al vrij druk, met 20 minuten vertraging van Borgerhout tot aan de Kennedy-tunnel. En richting Bever een kwartier van de A12 tot Lilo. Langzaam gaat het ook naar Brussel, vooral uh, vanaf Afligem op de E40 en telkens 10 minuten vanaf Peuty op de E19. En ook 10 minuten van Tieltwingen tot Holsbeek op de E314. Binnenring rond Brussel voorlopig uh, ja, een dikke 10 minuten uh, file rijden van groot bijgaarde. Tot veel voordeel en op de buitering nog een kwartier van eigen Bruikel tot ter Radio 2: Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. WRT. Radio 2: I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of Sir.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 Van de killers, goedemorgen. Het is 9 over 7, het wordt een mooie maandag hoor. Zo, Peter, Peter, Peter zegt dat altijd dat een mooie dag wordt, maar het wordt echt, echt een goede dag. Hey. Hey. Goedemorgen, morgen, Je maandag begint. Over een uurtje iets Sam is hier. goed is ja, ja, maar daar kijk ik al een hele week naar uit. Hè. Dat is ook zo. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat vind ik tof. Maar je weet dat het leuk wordt. Dat het belangrijkste. 15 januari, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er hier en daar toch wat sneeuw ligt, dat er woensdag een sneeuwbom zou kunnen vallen. Straks even met de weermens daarover praten. Maar ook Nationale Goeiemorgendag volgende week dinsdag en heel veel scholen die echt, ja, eigenlijk al jaren Goeiemorgendag vieren. Ja, blijkbaar. Tommy Goemine uit Middelkerken zegt Vrije Basisschool Sint-Josef-Leffingen. Daar staat ook elke ochtend een juf de kids te groeten. En er is een muzikaal belsignaal dat zelfs speciaal voor de school gecomponeerd en ingespeeld is. Goed idee. Goed, hè. Brans Vicky bijvoorbeeld zegt ja, in de zesprong in Brugge gebruiken ze al jaren een liedje als signaal dat de speeltijd voorbij is. En de leerlingen mogen dat om de zoveel tijd kiezen. Kijk, het kan zo eenvoudig zijn, maar morgen, morgen. Ja, als er een ongeval gebeurt op de Antwerpse ring, dan weet je, dan sta je stil en het zou nog erger kunnen zijn. Binnenkort sta je misschien nog langer in de file. heeft allemaal te maken met de takeldiensten die niet meer willen komen. Hajo, onze verkeersman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan hem horen en zien op de app op Radio 2 of live op VRT1. Hajo, wat is er aan het gebeuren? Wel, sinds de jaren negentig bestaat fast, hè? dus files aanpakken door snel takelen. Dat betekent dat de politie dus niet meer zoals vroeger euh, ja, zelf een takelaar moet oproepen, euh, zoals in de jaren tachtig, begin jaren negentig. Toen gebeurde het wel eens dat euh, ja, die takelaars op zich lieten wachten. Uh -huh. Of ze rijden, of ze reden met twee of drie takelaars tegelijkertijd naar hetzelfde ongeval en dan kregen ze ruzie. En dan moest de, dan moest de politie soms uh, ja, knokpartijen uh, stoppen. Stop. Dan had je dat weer. Dan had je dat weer. Nooit en dus, en, dus ja. Op een gegeven moment heeft de politie gezegd, jongens, dat zijn we beu. En waarom geven we niet per wegvak één contract aan één takelaar en uh -huh. die bellen we dan altijd, maar die moeten dan ook wel snel zijn. En dat is eigenlijk uh -huh. de tweede bedoeling. Uh, dus sneller te verplekken zijn en ze moeten takelen binnen de 30 minuten, want die, die, die ding rond Antwerpen is zodanig verzadigd eigenlijk al sinds de jaren 90 dat zelfs het kleinste defecte autootje ja. enorme monsterfiles kan veroorzaken binnen het uur. Dus het is echt belangrijk om die dingen zo snel mogelijk van de baan te krijgen. Maar nu is een probleem. Ja, want uh, dus die contracten moeten vernieuwd worden. Eigenlijk moesten al vernieuwd worden dus sinds 1 januari van dit jaar. Maar uh, ja, die, die, sommige takelaars zeggen ja, dat kost ons te veel geld, want we moeten 24 op 7 eh, uh, aanwezig zijn, of stand-by zijn om snel te kunnen ingrijpen. Maar ja, als er geen ongevallen gebeuren, ja, dan verliezen ze eigenlijk geld natuurlijk, hè, want ze worden pas betaald per prestatie. Ah, want je ziet die mensen ook langs de kant van de weg staan. Ja, die kunnen heel snel ter replek zijn. Maar dat kost hen geld. Ah ja, want die mensen moeten ja, die moet je betalen natuurlijk. Hè. Dus je moet je personeel betalen om stand-by te zijn. Maar je wordt zitten, slechts ja. betaald door de overheid als je werkelijk moet ingrijpen bij een ongeval of een, uh, of een, een defecte auto. Wat een raad. rot systeem. Als je wel echt instept in het ziekenhuis, dan wordt je toch ook betaald? Normaal, wel, normaal is het wel uh, een winstgevende uh, uh, bezigheid, want mm. het heeft jaren gewerkt. Maar het grote probleem nu is ook dat als je te laat komt als takelaar, hè, bijvoorbeeld per minuut, moet je 250 euro boete gaan betalen. Oh. Ja, dus dat okay. loopt op natuurlijk. Ja. En dan zeggen die takelaars, jongens, nee, dat is eigenlijk te streng. We, komen, we, gaan gewoon, we gaan het gewoon niet meer doen. En dat is natuurlijk een risico, hè, want door die oververzadiging van die ring, euh, als het bijvoorbeeld een kwartier langer gaat duren, want ze moeten dan takelaars opbellen nu, die dan veel verder moeten komen, uh -huh. ja, dat gaat langer duren. Hè. Bijvoorbeeld, je moet komen van Zandhoven of van Brecht of van Mechelen. Dus ja, dat gaat sowieso impact hebben natuurlijk. En het tweede probleem is ook een beetje, euh, als die takelaars ter plekke komen, brengen ze eerst een soort van signalisatievoertuig euh, ter plekke, uh -huh. zodat dat de, de, de ongevalsite hmm. veilig is. Hè. Uh, maar nu moet de politie dat dus zelf gaan doen. Dus die moeten twee voertuigen brengen. Hè. Eentje voor de vaststellingen en eentje om de site te beveiligen. Maar als er dan tegelijkertijd een ander ongeval gebeurt, ook op de ring, elders, oh. dan kan dat tweede voertuig van de politie oh, oh, oh, niet naar nou, daar. Dus die moeten dan ook langer wachten. Snap je? Dus het is, het is geen goede zaak. Nee, misschien gewoon de ring afschaffen. Nee. Dat uh, lijkt me het beste. Maar dus als je langer in de file staat, weet je weer waarom dat zou kunnen gebeuren. Hopelijk vinden ze wel een oplossing. De ja, hajo van wel. het verkeer, Dankjewel. Goedemorgen. Morgen. Zes dagen geleden duurde maar heel even. Ik weet niet of het zo bedoeld Je geeft me het idee dat ik nog lang niet weet wat ik in jouw lezen moet. Zie hoe je. Geleden. Ik voel een connectie. Vind je cute en sexy en nee? En jij hebt mij je bent er Je hadden en je handen. Ik hoef niemand anders. Fans van Vlaamse iconen, ik heb goed nieuws, want er is een nieuwe prachtige musical in de Zaal Elke Lik in Antwerpen, Gaston en Leo. Die twee waren enorm straffe komieken in de jaren 70, 80, 90 ook nog wel. Ze hebben een mooi musical gemaakt over hun leven en vanavond kan je je plaats winnen bij DJ Kim de Brie van Radio 2 BNBN. Acteur Warren Borgmans. Die speelt trouwens uh, Gaston Bergmans. Dat is een fantastische acteur, toch eigenlijk? Hè? Absoluut. En Ik ben er wel heel benieuwd naar. We hadden zo'n cassetje van Gaston en Leo in de auto. En we hadden dat zoveel gespeeld dat mijn broer die sketches gewoon mee kon zeggen. Ah ja, ja. Grijs gedraaid. Ja, het is echt zo de, ook een beetje de donkere kant van, uh, van de hele periode, want het is niet altijd heel gemakkelijk geweest. Nee. Maar wel heel mooi. Uh, om zes uur vanavond kun je kaarten winnen. En Warren komt op bezoek dan. Een fans van een prachtige, exclusieve mok. Die kan je straks winnen. Als je nu punto punto hebt in onze app van Radio 2. Doe maar even. Punto Zo. Mm -hmm. Ja, speel er straks mee. Succes. <lacht> Er is al een nieuwe Tiguan vanaf 29.990 euro. Voorwaardelijke overnamepremie van 2.500 euro inbegrepen. Info en voorwaarden op volkswagen.be Na je loopbaan klinkt het soms zo. Maar soms ook zo. Zo. En acht. En 9, En 10. Come on! Of zo. Hoi! Hey!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 Punto, punto, punto, punto. Usa la prima lettera per trouver la risposta Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En we bellen vanmorgen met Karin Bastiaanse uit Mo. Goedemorgen Karin. Goedemorgen. Die heel veel haakt en breidt en naait en die een fantastisch idee heeft, want wat ga je ooit breien? Ik brei heel vaak sokken. Ja. Oké, okay, maar ook een sjaal, een heel bijzondere, vertel eens. Een de shawl, daar weet ik eigenlijk niks van. Ja, blijkbaar heb je ons verteld dat je ooit een Goede Morgenmorgen gaat breien, Karin. Nee, nee, nee, toch niet. <laughs> fake nieuws, fake nieuws. Het, kom... het zijn leugenaars, het zijn echt leugenaars. Ja, het zijn leugenaars. Ja, want uh, onze telefoonbavo heeft het ons zelf verteld. Zeg telefoonbavo, vertel eens. Je moet je me eens uitleggen waarom. Waarom vertel je me dit dan? Ja, ik heb ooit gezegd. Beloof jullie plechtig dat ik ooit een Goedemorgenmorgen zal hebben. Ja, blijkbaar het is het is iets tussen jullie twee geweest. Goed. Ja, ik denk het. De feiten, de feiten zijn verjaard. Geen enkel probleem. We gaan spelen, vooral natuurlijk. Zometeen uh, start de klok van Punto Punto. Ik stel je vraag. je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan bij drie juiste antwoorden. Wie een exclusieve Goedemorgenmorgen ook. We beginnen vanmorgen met de letter S. Welke ja. S is een stad in Vlaamse Brabant waar de groep de Maulets te voet naartoe gingen? Welke T roept Erik van Looy als iemand de slimste mens ter wereld wint? Dat weet ik niet, pas. Welke U geeft je jeuk en krijg je ook na de examens? Uitslag. Welke V is een grote toren om schepen te waarschuwen? Buurtoren. Even overlopen, ja hoor. Te voet naar Scherpenheuvel, dikke, dikke hitte. hè. Um, en Scherpenheuvel was het juiste antwoord. En dan Erik van Looy die roept altijd... Het Is gebeurd. Ah, ja. Ja, ja, u geeft je jeuk en krijg je ook na de examens de uitslag. En de vuurtoren was ook ja Peeld, zeg. De goeiemorgen morgen. Is binnen en we kijken nu al uit naar de Goeiemorgen sjaal. Fijne ochtend, hè? Ja. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgen. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Vakantie. reizen Lauwers. Hoe zit het nu met die sneeuwbom van woensdag? En vandaag ook wel. Mm. Weerman Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, dat wel, ja wel deze blauwe maandag kan inderdaad hier en daar al wat wit gaan kleuren. Hè. Dus we verwachten op sommige plaatsen ja, toch wel buien waar het uh, niet alleen regen, maar ook smeltende sneeuw of eventueel sneeuw kan vallen. Het zijn van die typische noordzeebuien die van noord naar zuid trekken. Ja, en die kunnen dus winter zijn. Hè. De meeste buien die zijn voor de provincie uh, Antwerpen en ook nog voor Limburg, maar uh, ook in andere provincies kan er soms wel een buitje vallen. Ik ik denk dat het in West-Vlaanderen vandaag ietsje droger blijft. Want zij liggen in wat we noemen de schaduw van Engeland. Dus daar hebben ze veel minder van die Noordzeebuien dan in het centrum en in het oosten. Temperatuur vandaag rond een graad of twee. Met een matige tot aan zee, soms wel krachtige wind uit het westen. En nu ook vanavond en vannacht hebben we nog van die buien van smeltende sneeuw of sneeuw. Vooral dan in het oosten van, de van het land. In de loop van de nacht wordt het dan overal wel droog bij minima, ja, die toch wel opnieuw onder nul gaan op de meeste plaatsen. Nul tot min 4 graden. Morgen dan heel ander weer. We krijgen droog weer met wat zon. Wel koud weer met een maximum temperatuur van 1 graad. En dan ja, die, die woensdag euh, ja, het is nog altijd een beetje twijfelachtig. Er, euh, er komt een heel actieve storing onze richting uit. En tot nu toe ziet het er naar uit dat het zal gaan om sneeuw. En euh, ja, het zou toch wel kunnen gaan om een paar centimeter sneeuw ook in Vlaanderen, dus... Ja, die, die zou kunnen blijven liggen, ook uh, tijdelijk. Maar dus, ja, het, het, kan nog, het kan nog andere richtingen uitgaan, maar het nee. lijkt er toch... Uh, toch uh, het ziet er toch naar uit dat het om sneeuw zal gaan. Temperaturen rond 0 graden, dus ja, een sneeuwdag. Ja. En dan donderdag, uh, donderdag droger. En ook vrijdag en in het weekend krijgen we droog weer met veel zon, uh, maar wel koud weer met maar 0 of 1 graad. Maar woensdag, dat is wel een goede dag. Dan zijn de kindjes thuis. Ja, ik ga ja. wortelen kopen. Voor sneeuwmannen. Voor sneeuwmannen te maken. Ja. We zijn nog zo ver niet. Dankjewel Bram. Zeg. Rakken Trouwens, die Blue Monday, vergeet die tweede maandag van januari. Mensen zouden collectief in depressie stuiken. Daar valt die nogal mee. We hadden een gezellige show. Want Sam Goris komt, de leukste Sam Goris van de week. Want die is uh, ja, op expeditie geweest naar Japan. Kun je zien op VTM 2. En straks gaan we ervoor zorgen dat Sam ook echt kan doorbreken in Japan met zijn muziek. Dit is de police. Goedemorgen. Uit uh, ja, de Pinder heeft gedaan. Oh wee, mannen, jullie hebben een foutje gemaakt. We gaan het straks proberen recht zetten, Pieter. Eerst dat nieuws uit je buurt. En eerst nog schema morgen nieuwe rusthuizen gaan hun dagprijs niet meer zelf kunnen bepalen, want ze moeten al hun kosten bekendmaken en op basis daarvan hun prijzen bepalen. Ook prijsstijgingen mogen ze niet meer zomaar op eender welk moment doorvoeren. En op de Australian Open Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Maar voor Sisu Bergs en Janina Wikmaier zit het toernooi er al op. David Coffin is nog bezig met zijn eerste match. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Een heel goedemorgen. In Deurne hebben onbekenden vannacht een geldautomaat in brand gestoken. Dat gebeurde aan de frank De brandweer kon de brand snel blussen om erger te voorkomen. Wouter Bruins van de politie. Om drie uur heeft een geldautomaat vuur gevat. En dat was nogal hevig. Kort, maar hevig. Het toestel is volledig uitgebrand. Maar gelukkig is de schade beperkt gebleven tot het toestel. Dus het gebouw zelf is niet beschadigd. Het is wel zo dat we uitgaan van kwaad opzet. Dus in de loop van de nacht is ook het gerechtelijk lab ter plaatse gekomen. En natuurlijk gaan we dit geval van vermoedelijke brandstichting nu verder onderzoeken. In september vorig jaar werd niet veel verder in Borgerhout... een geldautomaat op een gelijkaardige manier in brand gestoken. In Nijlen start vandaag de sanering van de speelplaats... van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Dolfijn. Daar zit PFAS in de grond, omdat de brandweer van de kazerne ernaast... Het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 En ja, de vragen waren, daar hebben we ze verteld dat dus de tuin weer heraangelegd werd. Dus dat het daarna waarschijnlijk wel veel te horen. De sanering zou tegen de Krokusvakantie normaal klaar moeten zijn. Het buitenzwembad van recreatiedomein Netenpark in Herentals lekt niet meer. Voor de zomer vorig jaar werd ontdekt dat er dagelijks zo'n 18.000 liter water wegstroomde. Het zwembad bleef open, maar dat zorgde voor ophef, omdat tussen 1 en 2 miljoen water verloren ging die hele tijd.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 Sneeuw of smeltende sneeuw bij 2 graden. Vannacht gaat het vriezen tot min 2. En meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14nieuws de problemen op dit moment? Ja, Een uh, flinke spits al richting Antwerpen. Voorlopig geen echte sneeuwproblemen uh, te melden, maar wel dus aanschuiven naar Antwerpen. Bijvoorbeeld 10 minuten van voor Kruijbeek op de E17. Twintig minuten van Brecht tot sint Jop op de E19. Uh, dan een half uur vanuit de Kempen, vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. En net hadden we een ongeval op de A12 in Aartselaar richting Antwerpen, maar daar is de weg wel weer vrijgemaakt. De Antwerpse ring richting Gent, vrij druk met een uh, ja, dikke 25 minuten file van met tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Beveren ook een kwartier. Bumperen van de A12 tot Lilo. Heeft te maken met files op de afrit daar, omdat ze aan het werken zijn op de Scheldelaan. Naar Brussel hebben we files van gemiddeld 20 minuten. Bijvoorbeeld op de E40 vanaf Aalst. Vanaf Zemst op de E19 zie ik. Ook tussen Tieltvingen en Holsbeek op de E314. Bij Halle ook op de E429. De andere files naar Brussel zijn beperkt tot 10 à 15 minuten. De bindering rond Brussel heel druk van Itre. Tot half 25 minuten ben je daar kwijt. En dan ja, nog eens 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En tot slot op de buitering ook 20 minuten van eigenbrakel tot tervuren. Toering, elektrische boost nodig. Onze wegenwachters zijn er voor jou 24 uur op 24. Dus woensdag zou het kunnen gaan sneeuwen. Uh, maar de weermodellen, ja, die spreken elkaar een beetje tegen, dat is altijd zo. En toen zei Kim, ik ga een wortel halen. Om wat te doen? Om een neus te maken voor onze sneeuwman. Goedemorgen, Pieter Lepes uit De Pinte. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, nee. iedereen. Ik heb een Heel belangrijke opmerking doorgeappt in de app van Radio 2, vertel eens. Ja, toch een kleine woekopmerking, Pieter. Peter. Ik zou toch een kleine oproep willen doen aan iedereen om niet alleen de sneeuwmannen te maken, maar ook vooral de sneeuwvrouwen niet te vergeten. <lacht> ja, maar ja, wacht. En als die sneeuwvrouw zich dan eigenlijk op dat moment geen vrouw voelt, maar misschien, ja, non-binair? Uh, laat, ons zeggen, laat de creativiteit zijn vrije loop. Fantastisch, ik vind het zo'n mooie opmerking. Dankjewel Pieter, heel fijne ochtend. En succes woensdag met de mooie Sneeuw MVX. Ja. wat ja. ja. oh mooie was dat. Dat? Nou, dat kan toch niet? Nee zo is zo groot. Wow. Dat is gigantisch ook. <laughs> dat heb ik nog nooit gezien, zoiets. Lieveke, filmt dan. Maar die nee, filmt jij. Nee. dan? kijken. Maar al die film. Ja, oké, okay, film. <hoh> Spectaculair, zit dit. Dat heb ik nog nooit gezien. De Ford Salon Condities zijn spectaculairder dan ooit. Afspraak bij de Ford Verdeler in uw buurt of op Ford.be. Actie geldig tot 31 januari. Ford. Ford Ford. Hallo, ik ben Jenny. Ik werk voor Kool uit Oude Naarden.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 Kijk, Ik sta daar dus niks van, hè. want niks, hè. Stop maar met zoeken. De oplossing is rijden met een Toyota-hybride. Ah? Die verbruikt gemiddeld tot 44% minder in de stad. 44%? Wacht dus niet langer. In januari heb je bij Toyota al een hybride voor de prijs van een benzine. Ah, voilà, dat is mijn antwoord, hè. Toyota. Aanbieding geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be. Radio 2. Jouw Goeiemorgen telt voor 2. Goedemorgen morgen. Tot voor twee, VRT, Radio 2 The sunrise, everybody feel right in my hands. La la la You yeah. feel like oh, la la la Yeah I love it where you come. in Arendonk waren ze trotse ploenen Hendricks van het weekend. Pardon, ja, dat verhaal krijg je straks. Sean Meinders en Camilleke bij jou. Ja, dat is toch een van de meest enthousiaste medewerkers van deze show. Ja, dat is een heel enthousiaste sneeuwpop. Ja, je ziet haar en je hoort haar nu op dit moment live... In uh, Dendermonde blijkt een van de mooiste steden ter wereld te zijn. Blijkt, blijkt, blijkt. <laughs> het is live te zien in de app van Radio 2 en live op VRT1. Zoveel mensen die enthousiast zijn over onze nationale Goeiemorgendag van volgende week dinsdag. Nu, sommige mensen doen het al jaren. En Margot heeft op dit moment iemand bij zich is een goed verhaal vertelt. Wel, ik sta hier op de markt van Dendermonde die stilletjes aan op gang aan het komen. De kramen zijn zich aan het klaarzetten en ik ben een beetje aan het helpen, aan het kijken bij het kraam. met vind ik een van de leukste namen die ik ooit al heb gehoord. En dat is het kraam Nooit Zere Voeten. Dat is uh, de schoenenwinkel op de markt van uh, Kim. Kim, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jij zegt op een heel speciale manier goeiemorgen aan de mensen en het ligt hier zelfs voor ons. Vertel een keer, wat, wat ligt er hier voor ons? Uh, twee jaar geleden uh, zijn wij op het idee gekomen om Elke uh, stad of dorp waar wij staan, eigenlijk uh, persoonlijk een goede morgen te wensen. En door middel van de slogan op ons uh, doeken dachten wij, waarom zitten we dan niet gewoon een keer? Goedemorgen, Dendermonde, waar we nu zijn, van voor op ons kraam om de mensen elke morgen te verwelkomen op de markt. Dus, uh, we zeggen het ook wel persoonlijk aan de mensen, maar ze kunnen het ook lezen bij ons. Ja, het is een leuk extraatje. Kijk, de doeken liggen hier ook. Dus we gaan die nu goed leggen. Daar komen dan de schoenen op te staan. En inderdaad, hier staat... We wel goed zien dat uh, de stad waar we staan, dat die dan wel uh, juist ligt. Want we zijn hier in Inhoven vandaag. Dus het is Dendermonde dat aan de voorkant gaat komen. Dus ja. Ja, dan gaan we dat ondertussen goed leggen. Hè. En er staat ook een hartje bij. Dus het is heel mooi om te zien. Maar Kim, van waar komt dat idee? Uh, wij maken altijd met ons gezin uh, een uh, huttentocht in de bergen. En uh, het mooie aan de bergen is uh, je je er soms helemaal alleen ontwandelen. wandelen. En op 2000 meter hoogte of iets, komt je gewoon iemand tegen op je pad. En het eerste wat je doet, is altijd elkaar begroeten. Uh, goedemorgen, goeiemiddag. Uh, meestal is dat in de morgen dat je de meeste mensen tegenkomt. Dus dat, dat vinden wij altijd zo fantastisch. En eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk de code in de bergen dat ja. je. Eigenlijk toepast. En we proberen dat dan toe te passen ah, 365 dagen. Maar uh, dat is toch wel heel, heel, heel leuk. En zeggen de mensen daar iets van? Zien ze dat staan? Oh, goeiemorgen, Dan der dat is nu tof. Of krijg je daar veel reactie op? Ja, toch wel. Mensen uh, zien dat wel. Zeggen dat ook niet altijd, misschien uh, in, in, in Vlaanderen hier. Maar ik denk wel dat ze het dan denken. Maar uh, we zeggen het. als we, we oogcontact hebben, zeg ik dat ook gewoon. Hè? Dus, uh, ja. Maar is dus, volgens u een nationale Goeiemorgendag een goed idee? Een top. BD. Okay. Echt waar. Wij zijn daar uh, hopelijk mee wat ambassadeur van. Uh, omdat dus aan ons marktpubliek altijd uh, zo, te, zo te verkondigen. Hè. Uh, waar sta je volgende week dinsdag? Want dan is de nationale Goedemorgendag. Dan zijn we in Ninoven. Oké, okay, wel zeg dat maar. Dan is extra Goedemorgen daar in Ninoven. En eigenlijk iedereen in heel Vlaanderen doet het. Want volgende week dinsdag is het zover. Dan gaan we Goedemorgen Nickergoe in de mensen indrammen. Dan ja. we gaan we het wel beleefd houden natuurlijk. Voor een Absolut. vriendelijkere Vlaanderen. Dank Dankjewel, Margot van de Regio en Kim daarin, Dendermodder. Wat een top idee, wat een top idee. Ja. ja intussen zijn die lappen goed aan het liggen, bouwen om te zien. Ja. Margot van de Regio: Going against the 12, get going, go, go. go, go. Terieuw. Zeg, ja trouwens woensdag als, als we sneeuwmannen of sneeuwvrouwen maken. Ja. Iemand had nog een goed idee, noem het gewoon een sneeuwpop. Ja, dat heb ik net toch al gedaan. Ik durfde niet meer sneeuwvrouw of sneeuwman. Sneeuwpop. Goed voor iedereen. We hebben er ook trouwens hè. Uh -huh. Billy Ocean. Ja, dat zal zijn. Goedemorgen, when the gone gets tough, the tough gets gone. Lieve mensen, je moet vandaag gewoon even heel trots zijn. Want als je al die beelden ziet of gezien hebt van het sportweekend... Wauw, dat was precies de kelder van Dagobert Duc. Al dat goud. Zo indrukwekkend. maar wat is er allemaal gebeurd? Ja, wielrenster Lotto Kopecki won twee keer goud op het EK-baanwielrennen en op amper 19 minuten tijd zelfs. Schaatster Hannel de Smet won ook goud op het Europees kampioenschap Short Track. En Nina Pizzarone pakte brons op het EK-kunstschaatsen. Maar ook het goud was voor België, want Luna Hendricks won als eerste Belgische ooit de gouden medaille. We beseffen dat nog niet helemaal goed, maar dit is onwaarschijnlijk indrukwekkend nieuws, heel straf. En er heeft zelfs iemand in Arendonk op een dak staan dansen. Dat is de broer van Luna Hendricks. Laris Hendricks uit Arendonk. Goedemorgen Laris. Goedemorgen. Mag ik dat echt zeggen? Want je zit op dit moment in de kamionet. Je bent, uh, je bent dakwerker. Hoe vier ben je op je zus Laris? Onbeschrijfelijk vier. Ja, hè. Want dat mooie verhaal van die vriendin van Lotte. Wat was, wat was daar het verhaal precies? Ja, zij kennen elkaar al van de kleins af aan. ze zijn samen in turnout. Mm. Natuurlijk, ja, dat is een beetje een domproppen op de vreugde, hè. Ja, maar het was wel mooi dat ze, dat ze haar vriendin dan ook zo die dan intussen overleden is. Maar het straffen is wat ik nu onwaarschijnlijk vind. Je bent de broer van een straffe zus, maar je hebt niet gekeken naar de wedstrijd. Leg eens uit. Nee, ik, ik, eh, ja, ik ben er volgens mij dan een beetje bijgelovig in. Ik, ik kijk nooit rechtstreeks naar de wedstrijd. Telkens als ik rechtstreeks heb gekeken of live heb gekeken, dan uh, zijn de prestaties, ja, dan, dan lukt het precies niet. Dus tenzij heb ik eens horen, na de Olympische speel, dat ik nooit meer ging kijken. En, uh, dan mee je. Ah, op ja. dit moment zien we ze trouwens bezig in, uh, op live op VRT1 en in de FA Radio 2. Zo indrukwekkend. Ja, maar wacht eens, je bent toch ooit wel eens naar een wedstrijd gaan kijken dan? Ja, we hebben ze wel eens live eh, eerst gezien, hè. maar sinds dat echt eh, op het hoogste niveau gaat, hè, sinds een paar jaar, ja, dan is het niet, niet gemakkelijk voor in het buitenland te gaan kijken. Tuurlijk, ja. Zo bijgelovig. Zeg maar, wat doe je dan als, als je hoort van ze heeft dan gewonnen, wat voor een bericht stuur je haar dan? Ja, proficiat. Hè. Ja, ze, ze heeft hier zo hard voor gewerkt, ze staat er zo dichtbij, hè. de hele familie... Weet hoe hard dat ze daarvoor gewerkt heeft. Het is altijd een moment Het moet allemaal juist zitten. Ja, dan is ze nog topfavoriet. Dan moet ik nog warm maken en dan ben ik natuurlijk super blij dat alles en iets op zo'n mooi valt. Hè. Mm. Ja, die druk. Want effectief, je zegt, ze heeft er hard voor gewerkt. Mensen weten dat niet dat kunst gaat. Zijn. Hoeveel dagen in de week was die al trainen? Als die aan het trainen toen ze, ja, toen ze nog een pak jonger was. Goh, toen zei hij, in het Viniaertraining zijn toch zeker wel vijf keer per week. Ja, Goh. absoluut. Onwaarschijnlijk, hè? Straf, straf Ja, Laris Hendricks, de broer van, uh, van Luna, je bent ook dakwerker. Hoe is het eigenlijk met deze temperatuur van zijn gegeven sneeuwwet van de week? Ja, het is in België niet, niet snel uh, gemakkelijk hè, voor een goede weer te hebben. Of het regent, of het is te warm, of het sneeuwt. Of zo. We moeten erdoor. Hè. Het is altijd iets. Neem vooral dat gevoel, die gouden medaille van je zus even mee. Dan gaat alles lukken vandaag. Dankjewel, Aris. Heel fijne ochtend, hè, man. Voor jullie ook. Dankjewel. wel. Dag. Ja. Het is intussen zes voor acht. Goedemorgen. Weet je nog wat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons?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 Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd Blauwe dag Als het dondert En valt de hemel naar beneden Ben ik hier bij jou alleen Blauwe dag één seconde Laten we dansen tot de morgen En de lucht weer open we gaat Fiets met jou mee naar heel de stad Als jij dat wil, nou dan doe ik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 Blauwe dag, blauwe dag deze seconde, laten we dansen tot de morgen En de lucht weer open gaat Als jij dat wil, nou dan doe ik dat Ik ben hier op je blauwe dag Blauwe dag Eén seconde Laten we dansen tot de morgen En de lucht weer open gaat Blauwe dag van Suzanne en Freek ja, Hoe blauw is die dag? Het is een gedoe hè? Het is de meest depressieve dag van, de, van het jaar Boehoe. Zit allemaal in je hoofd, jongens Dat is toch allemaal ook commerciele zever? Maar zoet, al en daan. die kennen er alles van. Die ligt die in, hoe je die kan tegengaan en wat er nu eigenlijk van klopt. Het is ook met de wiskundige berekening. Ik voel het niet. Ik ben nee. helemaal oké okay vandaag. En volgende week dinsdag ga je het helemaal niet voelen. Want wat is er dan? Ja, de belangrijkste dag van het jaartje. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar en wanneer laat je jouw goedemorgen horen en zien? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Zeg ook goeiemorgen tegen heel Vlaanderen. Vier op dinsdag 23 januari samen met ons. De nationale Goeiemorgendag. Goeiemorgen! Meer weten? Check radio2.be. Acteur Stefan de Gans studeert een jaar lang om zijn jongensdroom waar te maken. Ik ga volgend jaar de Vrienden van Braams dirigeren. Meestal studeren mijn studenten, dat past na drie jaar.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 Oh, maai, 5000 euro premie op elektrische wagens. Ik ga overstappen, hè? Met je kijken. Oh, een MG is een coole Een en SUV, zeg. Ideaal voor Marie en de kinderen, hè? En hier, de MG4. En dan. Oh, de MG5. Dat is perfect voor mij. It's a match. Stap dit jaar over op elektrisch. Op MG.be. Sam kan eindelijk met zijn muziek doorbreken in Japan. We gaan dat regelen. Dat wil je meemaken. Het gebeurt straks. Goedemorgen, allemaal. Het is 8 uur via het nieuwskrijgje van morgen van Shema Science. Goedemorgen. De dagprijzen van nieuwe rusthuizen mogen niet meer vrij bepaald worden. En in IJsland stroomt de hete lava verder naar een dorpje na de vulkaanuitbarsting van gisteren. Nieuwe rusthuizen gaan hun dagprijs niet meer vrij kunnen bepalen. Ze zullen die moeten verantwoorden op basis van de kosten die ze maken. Vlaams minister van welzijn Krefits is dat overeengekomen met de zorgsector en de Vlaamse ouderenraad. Rusthuizen zullen wel vaker hun dagprijs mogen indexeren. Tot nu toe kon dat één keer per jaar. Maar dat was niet genoeg, zegt Margot Kloet van Zorgneticuro. Een grote koepel van woonzorgcentra. Woonzorgcentra zitten vaak in financieel precaire toestand. En we hebben met de minister onderhandeld en samen met de vertegenwoordigers ook ...van de bewoners en zijn tot deze conclusie gekomen. Dat wil eigenlijk zeggen dat bij een indexering van hun pensioen... ...ook de dagprijs geïndexeerd zal worden. Dus dan zal er een stijging zijn. Bij nieuwbouw en verbouwing kunnen zij ook een dagprijsstijging aanvragen. En daarnaast kan je ook, om verlies weg te werken, een dagprijsstijging aanvragen. De Vlaamse overheid vindt geen takelbedrijven om ongevallen af te handelen op de Antwerpse ring. Dat schrijft het laatste nieuws. Er moeten nieuwe contracten komen waarbij takelaars moeten garanderen dat ze binnen de 20 minuten op de plek staan waar een ongeluk gebeurde of waar een auto pech kreeg. Maar voor de meeste bedrijven is dat niet winstgevend, zei Hajo Beekman van de verkeersredactie daar straks in Goeiemorgenmorgen. Dus die contracten moeten vernieuwd worden, eigenlijk moesten al vernieuwd worden, sinds 1 januari van dit jaar. Maar die, die, sommige takelaars zeggen... Ja, dat kost ons te veel geld, want we moeten 24 op 7 aanwezig zijn, of stand-by zijn om snel te kunnen ingrijpen. Normaal is het wel een winstgevende bezigheid, want het heeft jaren gewerkt. Maar het grote probleem nu is ook dat als je te laat komt als stakelaar, bijvoorbeeld per minuut, moet je 250 euro boete gaan betalen.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 Binnenbrengt omdat zij een zeer uitgebreide logistieke keten hebben, dus zij gaan daarvan de nadelen ondervinden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 In IJsland wordt het visserstadje Grindavik nog altijd bedreigd na de vulkaanuitbarsting van gisteren. Door de hete lavastroom begon er al een brand in zeker drie gebouwen. De inwoners waren wel allemaal al geëvacueerd. Hans Vera woont er ook en hij vreest dat hij nooit meer zal kunnen terugkeren, want ook de komende jaren zal het er toch wel gevaarlijk blijven. Dat is een realiteit waar we moeten rekening mee houden. En ik moet zeggen, ik ben blij dat ik geen lid ben van de overheid die daarover beslissingen moet nemen, want... De meeste specialisten zeggen dat dit eigenlijk maar de eerste drie, vier jaren zijn van een periode van tientallen jaren waarbij activiteit in deze buurt frequent zal zijn. Wij moeten gewoon afwachten zoals we de laatste tijd gedaan hebben. En op de Australian Open tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde nadat de Egyptische Maya sheriff opgaf. Voor Siso Bergs is het toernooi wel al voorbij na één wedstrijd. Hij verloor na vier sets van de topspeler Stefanos Tsitsipas. Ook voor Janina Wickmayer zit het toernooi er al op. En op dit moment speelt David Koffey zijn eerste wedstrijd van de Australian Open. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Aan de Frank-Kraijbekslaan in Deurne is vannacht een geldautomaat in brand gestoor, gestoken. De politie zoekt de daders. En twee lekken in het buitenzwembad van het Netenpark in Herentals zijn gedicht. Er lekte van voor de zomer van vorig jaar tot september per dag zo'n 18.000 liter water weg. Vandaag is er kans op smeltende sneeuw of sneeuw bij maximaal rond 2 graden. Vannacht vriest het tot min 2. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je hier binnen een half uurtje.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 Het is een beetje een lichtjes dramatische ochtendspits. Ja, het is, Gehaaien, is heel vertellen. druk hoor, inderdaad. En nogthans, ja, hier en daar wel nattigheid en gladdigheid, maar geen extreme files, maar in totaal wel meer dan 300 kilometer. Inderdaad, ik val het een beetje samen. Naar Antwerpen uh, moet je rekening houden met vertragingen tot een half uur. Dat is vooral zo op de E34 vanaf Oelichem en op de E313 vanaf Massenhoven. De andere files naar Antwerpen zijn uh, gemiddeld 20 minuten lang. Ook op de A12 trouwens vanuit is dus het zo lang aanschuiven. Antwerpse richting Gent, daar verlies je 20 minuten van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel, richting Bever een kwartier vanaf de A12 tot Lilo. En dan kijken we even naar Brussel, daar hebben we ook vertragingen van een half uur, dat is zo op de A12 van Strombeek helemaal tot aan het De Troost kruispunt in het centrum van de stad al op de E19 ook vanaf Mechelen Zuid en een half uur ook op de E314 tussen tielt en Holsbeek de andere files naar Brussel zijn gemiddeld 15 tot 20 minuten lang. De binnenring rond Brussel, daar moet je opletten voor een ongeval in Beersel dat geeft al een half uur vertraging vanaf Itre en verder ook een dik half uur geduld oefenen tussen groot en Vilvoorde. Op de buiten dan weer een half uur van Eigenbrakel tot Tervuren. De E40 naar de kust. Problemen door een ongeval in Erpenmeren, net voorbij de oprit daar, levert even kijken. Een half uur file op al vanaf uh, Aalst. Uh, dan door werken is er ook 20 minuten vertraging op de Aarschotse Steenweg. Dat is de N10 van Koningshoogt tot Lier. En er rijden momenteel ook geen treinen, zegt NMBS, tussen Buurs en Boom. Subaru, safe, fun, tough. De leukste samghor is zo meteen. Goeiemorgen, morgen. morgen. Eerd Bon Jovi. Dit is van Bon Jovi. Het is 10 over acht deze jaar. Vreemde maandag met zoveel files, jongens. Olala. Is vandaag 15 januari, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er woensdag zomaar eens een sneeuwbom zou kunnen komen. Maar kijk, koud en zon, misschien een beetje sneeuw vandaag ook. En ja, kwam een goede vraag binnen over onze nationale Goedemorgendag van volgende week, dinsdag. Marleen Reniers uit Hoven die zegt: Is er een aanpassende affiche of zo om 23 januari te promoten? Want mijn winkel is open vanaf 6 uur en ik zou mijn klanten graag aansporen om massaal mee te doen. En wel, dat kan nu op radio2.be. Klik door naar de Nationale Goedemorgen Dag. Daar staat een affiche die je gewoon kan downloaden. Dank Het is graag gedaan. Maar als je last hebt van die gekke Blue Monday, wat een fantastische dag. Tweede maandag van januari hebben we vanmorgen bezoek van de leukste Samgoris van de hele wereld. Goedemorgen, Samgoris. Goedemorgen, mijn grote vriend. mijn leve vriendin. Goedemorgen, aangename kennismaking. Goedemorgen. Oh, goed. Schema. Wel, is goed ah. met mij. Hoe noemt u, excuseer? Schema. Schema. Ja. Ah, Schone naam. We hebben eigenlijk iemand die gewoon u zegt tegen u. Ja, ik vind dat vind het ook eigenlijk. zo. Beleef ons <laughs> je geld, hè. Dat is waar, voilà. okay. Dat is waar, dat is waar. Ja, Peter. Maar goed, jongen. Ah. Goed. <laughs> we hebben, uh, over 14 dagen, drie weken, heb ik we ons kimmeken nog gezien. Hè? Ja, ja, we zien elkaar regelmatig. Oké, okay. ja, ja, ja. dat wel. Gezellige tijden ja. gehad. Ja, want we werken het ook. Hè. We zullen alle dagen van onze container hier komen. Respect, ah, je weet het. Ja, die uh, antwerpse ring. Nee. Je hoort het. Het dat probleem wordt er groot. Maar Vien die had ik dan mijn rekker in je komen. Het is op tijd bij je collega's. Belachelijk druk. Hè. Maar kijk, je bent hier dat is belangrijk. Nee, hey, Peter. En uh, godverdomme dat ik de moeite moet doen. via nog eens te zeven in Brussel? We spreken al zo langjes af. Of samen met de madame die zijn te gaan steken, maar uh, het komt er niet van. Kom... We regelen dat zo Ja, We regelen dat ja, ja ja We zijn altijd een goeie. We spreken af. We gaan samen een uh, eten met de dame. Ons kimmeke erbij, je de Ja, we gaan zitten allemaal dagen natuurlijk. Maar ja, ja, voor het mij is al genoeg. Maar ja, voor zijn. u. Hier plunderen plat. <laughs> heel tot in uh, Tokio. De uh, meneer van der Varen. Ons nog eens te zien. En nu, hè? Ja, ja, ja, ja, vooral. Maar hey, ja, ja, ja. zijn er echt content dat kan er eens is? Hè? Bedankt. je ja. zo, Sam Goris, dames en heren. Als je het niet gelooft, check VRT1 live op dit moment op de app van Radio 2. Jij moet het straks nog even hebben over, over de expeditie die je gedaan hebt in Japan. Ja, nee. VTM2 vanavond. Ja, maar er is mij iets opgevallen bij je dochter Shania. Uh -huh. Dat is voor straks allemaal. En we gaan er ook voor zorgen dat je echt kan doorbreken in Japan. Maar eerst, lieve mensen, en hier ben ik zeer benieuwd naar. Mijn Sam is populaire artiest nog altijd. Vandaag Ach, geloof ik. Mag je, mag je even onpopulair zijn? Want je hebt een gedacht meegebracht. Ja, ze mag je zeker van je. Vertel eens. Hier zei, mijn gedachte. Uh, een erfenisbelasting. Dat vind ik schandalig. Oh, okay. punt. Erfenisbelasting is uh, schandalig. Moest dat die opschrijven? Snap ik. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Dat is geen Japans, dat is mij geschreven. Ja. Dat is mijn verhaal geschreven. Ja, ja, is... ja, erfenisbelasting ik, uh, vind, ja, vind ik schandalig. Uh, dat kan alleen maar leren, dat vind ik schandalig. Vertel. De meesten zijn al in ruil. En dan uh, worden ze nog heel die romslomp en dan moeten ze dus nog belastingen gaan betalen in heel een bazaar. Dat kan toch alleen maar hier in, Bel in België? Is dat, dat misschien omdat je dan denkt van: ja, maar ja, de mensen die de centen verdiend hebben, hebben er al eens belastingen op betaald? En uh, ze liggen nog niet goed in de put, of ze hangen nog niet in de oven of ze zijn al daar voor heel die romslomp en de mensen dan nog in rouw. Ja. Oh. Uh, en dan komt er ook nog eens bij heel die bazaar. Waarom komt dat zo dicht bij jou dan? Ja, ik hoor dat regelmatig. Tegenwoordig durft niet meer vragen Peter aan de mensen: hoe ga je het met je? Is dat nog positief van, oh goed. en dan komen, het, hè. hoe is het met de familie? Het is overal wel iets. Ja, ja. Uh, je durft dan niet meer goed vragen aan de mensen. En als je dan hoort hoe zwaar dat de mensen het hebben, uit 1.1, corona coronabazaar waar we uitkomen. En dan uh, maken de mensen zoiets mee, de mensen zijn vol een bak hier En dan uh, die rompslomp en paparazzen, pas op, betaalt ze niet, ze slagen een hele kot aan. En al wat die mensen in hun leven voor gewerkt hebben. En dat kan alleen in de België. En dat is Tourtegooris en eigenaarse ja. erfbelasting. is Ook schandalig. Ja, morgen, morgen. Ja, dat is. Uh, daar kunnen we wel even over doorgaan. Schandalig. Mensen dat die het is willen op ja, ja, maar mensen die willen op reageren, doe dat nu in de app van Radio 2. We gaan daar straks over door. Want Peter, als het gedaan is met mijn zangcarrière, dan ga ik in de politiek. Naar echt. Mee je dan? dat? Ja, als het gedaan is, mee jodelen kun ik in de politiek. Ja, maar wacht, ja, maar het gaat nooit gedaan zijn met jodelen natuurlijk bij jou, dus ga blijven doorgaan. Maar heb, ja, maar je, heb je daar een plan die, voor? Je zegt van. Man, we nee. zijn wel, hè? Dan komt het Swingpaleis terug. Als ik in dat parlement een speech stun te, te maken. dan is het toch precies zo het Swingpaleis vroeger, dan voel ik, ik me he. dus Het is die debatten, de mannen en de vrouwen. Oh, oh maar he. Sam, jij in de politiek, man. Ik ja, dan met... met mijn eigen partij, Peter. Vooruit en scheef. Ja, dat bestond toch ja. al niet? Hey, het is, je meet het nee, echt, ja. hè? Dat is zeker dat. Samen met de Sergio. Oh. Ja, Dat wordt wel. De Belgische politiek. Amai. Ik en de Sergio. Ja, wadden. En dit is dan het eerste punt waarschijnlijk. Deze belasting die schaffen we af. Dat je uh, dat trekt van uh, de kalender af, of? Ja, ja, Wacht. Dat is het eerste punt op de kalender. Ja. Sam Goor is dat in de, ik de politiek. Dat vind ik schandalig. De erfenisbelasting is een schande. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, whatever, Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Tips. Yeah. Don't stop me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 Walk in... Dance. Dance. Tiktok. 18 over bij onze Sam Goris met een heel helder gedacht. Erfbelasting, dat is schandalig. Dat is schandalig ook op. En meteen ook een primeur erbij dat je aan de politiek gaat ja. sterven. Dat zou mooi zijn. Ja. Vooral duidelijkheid het gaat niet gebeuren. Hè? Nee, nee, nee. nee. nee mensen kunnen gerust gaan slaan. En al mensen die Allee, al, al wilden sterven. Ja, ik heb wel heel veel bijval. Bijvoorbeeld Yves Vergoten uit Wervik zegt ja, inderdaad. Iets meer dan vijf jaar geleden mijn vader verloren. En dan dik betaald. Onlangs mijn mama verloren. En hopla, nog eens dik betalen. Hm. Ja. De Geerts uit Tongeren zegt, je hebt groot gelijkzaam. Op dat geld is al eens belasting betaald en dan moeten we er nog eens op betalen. Ja. Uh, Mark Jansen uit Antwerpen, die zegt dan weer, ja maar ho, er zijn eigenlijk maar enkele landen waar er geen erfbelasting is. Dus dat in de meeste landen blijkt... Dat dat zo is wel zo is. Ja. Um, en Danny Evaars uit Hasselt zegt, ik ja, volkomen gelijk, het is heel erg. Hij heeft nog niet zo lang geleden een kleine 135.000 euro moeten betalen uh, voor een overleden onkel. Ik was er niet goed van, zeg. Oh. Ja, dat zal wel. 135.000 euro. Ja. Straks even spreken met win-win-expert Michael van Drogenbroek die ons daar nog meer kan over vertellen. Heb jij al een testament, Sam Goris? Ik geloof van wel, ja. Je gelooft van wel? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Je hebt daar alles in, maar je weet niet wat erin staat. Uh, ja, wel grotendeels toch. Uh, naar mijn vrouw, mijn kinderen toe. Uh, ja, alles oh, maar is. Maar dan valt niet veel te verdelen. <laughs> alles is geregeld. Straks in willen met uh, Michael. Hey, Nerfbelastingen bemaaien, gaan ze niet te veel Ze <laughs> hey. Uitzonderlijke soldescoren, scoren, dat is toch beter. Profiteer ervan in al onze winkels en op krevel.be. Krevel, leef beter. 9 euro. Wauw, 9 euro. 9 euro per dag? Dat kan niet. Ja, ja. 9 euro per dag. 9 euro. Rij al met een Seat Ibiza vanaf 9 euro per dag in private lease. Nu aan uitzonderlijke voorwaarden bij een Seat-verkooppunt. Vanaf 269 euro per maand. Gelijk aan 9 euro per dag met een voorafbetaling van 4.500 euro. Voorwaarden op seat.be. Als ik groot ben, zal mijn huis super duurzaam zijn. Ah ja, hoezo? Wel, met al die duurzame dingen, hè. Voor de planeet. Ontdek op Batibouw alles over duurzaam bouwen en verbouwen. Batibouw, vanaf 17 februari in Brussels Expo. Info en tickets op batibouw.com Uitzonderlijke soldescoren. dat is toch beter. Profiteer ervan in al onze winkels en op krevel.be. Krevel, leef beter. Bij Hyundai zijn we voor... Voor innovatie die toegankelijk is voor iedereen met slimme technologieën in elke wagen. Voor het koesteren van familietijd, met modellen die ruimte bieden aan elk speciaal moment. Voor gemoedsrust, door betrouwbare wagens met de meest geavanceerde veiligheidssystemen. Kortom, wij zijn voor op onze tijd, zodat jij dat ook kan zijn. Ontdek nu uitzonderlijke saloncondities op het hele gamma, bij je Hyundai-verdeler of op Hyundai.com. Twee. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2. Go Ik Het is vijf voor half negen, goedemorgen. Ja, zometeen gaan we Sam Goris echt laten doorbreken in Japan. Goedemorgen, morgen. Maar eerst over zijn gedacht. Erfbelasting vind je schandalig, Sam. Jawel. Jawel, kijk, er zijn heel veel reacties binnengekomen. En we hebben VRT en win-win collega Michael van Drogenbroek even gebeld. Goedemorgen, Michael. Dag Peter, dag Sam. goedemorgen. Goedemorgen, uh, Michael. Zeg, alles heeft met u? Nog de beste wensen? goede gezondheid? Ja, Sam, ik had bijna een mooie primeur voor ons journaal. Uh, Sam, Gorisch startte start een eigen politieke partij, maar ik had ja. nog moeten wachten. Ik scheef, <laughs> <laughs> hè? Ja, hebben ze je al wel ooit gevraagd, Sam? Nee, nee, nee. Nee? Nee, nee, nee, nee. Ja, dat was maar vette zwansen. Nu hebben ze het gehoord, man. Nu gaan ze allemaal bellen, natuurlijk. Sam, Zeg maar, Michael, over die erfbelasting. Heeft Sam gelijk dat het schandalig is? Het heeft in elk geval een punt dat het voor veel mensen een doorn in het oog is. Ik denk dat iedereen die uh, ja, iemand heeft die overleden is en dan die uh, erfenis ziet en dan ziet wat uh, naar de overheid gaat. Daar uh, misten ze ook al dat uh, idee heeft gemaakt. Um, maar het is niet alleen in ons land zo, dat is, dat is wel niet zo. Het is eigenlijk in, in heel veel landen, het is, een, het is nog een restant van, uh, van de tijd van Napoleon. Um, het verschil is natuurlijk van ja, hoeveel er belast wordt, hoeveel er naar die overheid gaat. Dat verschil natuurlijk van land tot land. Maar het is iets wat je in, in, wel, in wel veel landen ook ziet dat dat bestaat. Dat ja, is waanzin eigenlijk. Want ik, ja, Napoleon is intussen al lang weg, natuurlijk. Zijn er eigenlijk politieke partijen die dat in een programma staan hebben om dat af te slaffen? Um. Vooral de GF. Ja. Los daarvan. Echt ja, het, is natuurlijk, het, het wordt ook wel een beetje beschouwd als een, als een, als een vorm van solidariteit hè, van, van wie uh, iets nalaat, dat er ook een stukje naar de overheid gaat. En er is wel de voorbije jaren ook al wel wat aangepast. Zeker in, in, uh, in Vlaanderen zijn die tarieven wat lager geworden, uh -huh. maar dat is dan wel relatief. Het, het heeft ook te maken met uh, hoe ver je staat van degene die gestorven is. Als je als, je als kind uh, zijn die tarieven uh, tussen de 3 en de 27 procent dat is natuurlijk al, al niet weinig. Maar als je bijvoorbeeld na. Aan, aan een broer of een zus of een neef of een nicht, of, of gewoon iemand die je kent, is dat soms meer dan de helft dat eraf gaat op een hoog tarief. Mm. Um, nu, dat, dat is in Vlaanderen, in Wallonië, dat, want daar is het anders geregeld, is dat als je nalaat aan bijvoorbeeld een vriend en dat gaat boven een bepaald bedrag, gaat dat tot 80% dat oh. af gaat. Dus dat is gigantisch ja, veel. Ja. Dat is, Arit, dat is... En dat is één land en dan is het nog anders geregeld. Dat ja, het is in ons land is het, is het afhankelijk van, van mm. ja, de, de, de regio waar je, waar je woont. Maar de, ook in andere landen kunnen die tarieven ook ook erg hoog gaan hoor. Uh, alleen het verschil in, in, in vele landen is het wel zo dat uh, er een, voor een groot bedrag een, een soort vrijstelling is. Dus dat het eigenlijk alleen gaat op uh, de stukken die over heel grote bedragen gaan. Dat als je een ja, gemiddelde erfenis nalaat, dat dat wat meer meevalt. Maar uh, ja, dat, dat lijstje van, van landen waar zo'n erfbelasting bestaat, dat is eigenlijk lang en, en op dat vlak uh, springen we er niet echt uit. Onwaarschijnlijk. Maar kijk ja, je weet Sam Goris, als je in een politieke partij begint, dan weet je wat je eerste punt zou kunnen zijn. Michael van Drogenbroek, dank je wel. En nog een heel fijne ochtend. Goeiedag, Michael. Goeiedag. Ja, zeg Sam. Dan, Dankjewel. Dan ken je Harry Nilsson? Wie dat? Harry Nilsson. Dan ken, ken ik veel mensen, maar dan, Harry, dan uh, Harry van Barneveld ken ik. Nee, Harry Nilsson, 30 jaar geleden overleden. En we kennen hem allemaal, vooral van deze onwaarschijnlijke hit. Die je ook kent van iemand anders, natuurlijk. Maar dit is eigenlijk van hem, without you. Goedemorgen. No, I can't forget this evening. Or your faces you were But I guess that's just the way the story goes You always smile But in your eyes your sorrow shows Yes, it shows No, I can't forget tomorrow When I think Oh my soul oh, When I had you there But then I let you go And now it's only fair that En kom nog een berichtje binnen. Elsie van Dessel die zegt, ja, waarom kan dat bij ons niet? Gewoon zoals in Oostenrijk, daar is het 0% erfbelasting. Ja, sinds 2008 zo beslist. En er is een Duitse oostenrijkse vrouw die 25 miljoen euro gaat weggeven omdat ze vindt dat het net niet eerlijk is dat ze niet belast wordt op haar erfenis. Ja, jongens, maar daar hebben ze het gewoon afgeschaft. Ja? We weten weer over we spreken, zie het is intussen 1 over half 9, zo meteen alle nieuws uit je buurt. Eerst Goedemorgen, de Vlaamse overheid vindt geen takelbedrijven om ongevallen af te handelen op de Antwerpse ring, omdat ze er niet snel genoeg geraken door de vele files. Er moeten nieuwe contracten komen en de takelaars moeten garanderen dat ze binnen de 20 minuten op de plek van het incident staan. En per minuut dat ze te laat zijn betalen ze een boete. En in IJsland wordt het stadje Grindavik nog altijd bedreigd na de vulkaanuitbarsting van gisteren. Door de hete lavastroon begon er een brand in al zeker drie gebouwen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen.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 En ja, de vragen waren. Daar hebben we zo verteld dat dus de tuin weer heraangelegd, dus dat het daarna waarschijnlijk wel veel plezier aan Tegen de krokusvakantie zou de sanering afgelopen moeten zijn.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 de Houtlaan. De brug voor auto's is klaar eind mei. De fiets- en voetgangersbrug over twee jaar. Vandaag is er kans op sneeuw of smeltende sneeuw. maximaal rond plus 2 graden. Vannacht vriest het tot min 2. Morgen dan weer droog en zon. En meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Ja, de erfbelasting afschaf, misschien ook de files. Als je nu kijkt in de app van Radio 2, zie je dat het allemaal maar zo rood kleurt. Vertel eens, haar, waar staan we stil? Ja, het is vooral door die sneeuw. Die valt momenteel vooral in de provincies Antwerpen en het noorden van Limburg. En dat zien we ook op de verkeerskaarten hier, met heel veel files op de gewestwegen en de kleinere wegen daar. Bijvoorbeeld rond Capelle, Braschaat, Schilde, Herentals, Turnhout, Mol en Peer. In die grote omgevingen gaat het bijzonder moeizaam, dus hou rekening met langere reistijden. Uh, op de snelwegen wel lange files, maar geen monsterfiles door het winter weer voorlopig. Op de E40 naar de kust, daar beginnen we, want daar sta je drie kwartier in de file van Aals tot voorbij Erpenmeren, komt door een ongeval. Andere richting op de E40 dan van de kust naar Brussel is het ook al twintig minuten aanschuiven van Nevelen tot Drongen. Dat is ook door een aanrijding. Kijken we naar Antwerpen, dan hebben we files van uh, ja, bijna een half uur hoor, op veel assen. Bijvoorbeeld op de E34 vanaf Oelegem, vanaf nog op de e 313 uh, E-17 ook vanaf Haasdonk. Uh, E-19 ook al van Brecht tot Sint-Jobt. telkens bijna een half uur. De andere files zijn gemiddeld een kwartier lang. Verder dan op de Antwerpse ring richting Gent. Uh, daar gaat het zo'n 20 minuten langzamer. Vanaf uh, Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel moet je rekening houden met files van een half uur op de A12 van Strombeek tot helemaal het kruispunt van de Dutroos, in de stad zelf al. En ook op de E- 429 bij Halle tot aan de opritten naar de ring. De andere files naar Brussel zijn gemiddeld 20 minuten lang nog op dit tijdstip. De binnenring rond Brussel, daar zijn problemen door een ongeval zie ik bij Beersel. Er staat maar liefst één uur file al vanaf Iteren. En verderop gaat het ook 35 minuten langzamer van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring een klein half uur ook van Eigenbrakel tot Tervuren. En dan heb ik nog één melding voor over het openbaar vervoer, want door een staking rijden er minder bussen in de regio's Antwerpen, edigem en Tisselt. Bon, zometeen een historisch moment, want we hebben de hit, laat het gras maar groeien van Sam Goris, laten vertalen door artificiële intelligentie. Ze hebben zelfs jouw stem kunnen nadoen. Hoe klinkt dat? En gaat hij op die manier ook doorbreken in Japan? Sam, jij mag nu naar ons Radio 2 podium in de loft gaan. Ja, straks terug. Veel succes ermee. Je moet alleen maar playbacken. Het is al geregeld, de rest. Wordt heel mooi. Zet de app klaar en VRT 1. Het gebeurt allemaal over een minuut of zes. Pannen met je auto of fiets? De Touring zijn er voor jou 24 uur op 24. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Washeer van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawasheer.be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 Acht bekende Vlamingen trekken samen door de extreem koude ijsvlakte van Groenland. Dat is ineens 20 graden kouder. Tijgens, dat kan toch niet. Diep onder het vriespunt gaan ze ver boven hun limiet. Het is toch niet Average Pommelien Thijs, Van Marie en Tinne en Brechts in de heftigste uitdaging van hun leven. De Expeditie. Vanavond kwart over negen. Nieuw opleveren in GoPlay en nu al op streams. Dit is Vakantie in Spanje. Volgens Eliza Was Here.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 Vind uw droombestemming op het vakantiesalon van Brussel Van 1 tot 4 februari in Brussel's Expo En ontdek Marokko als gastland Info en tickets op vakantiesalon.eu Subito, dat is minstens één kans op drie om te winnen Happy, go, lucky Yes, gewonnen! Oh, dan ga ik morgen gewoon relaxen in de Wilders. Dus. Subito Happy, go, lucky Speel op Loterij.be of in je verkooppunt Radio 2 Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen morgen. Elke dag telt voor twee. van de actie Happy van de Frell Williams. Heel mooie beelden uit Braschaat van Marleen. Sneeuw. Ook in geel wist je, je heeft ook sneeuw doorgestuurd. Van mooi, hè. Als die zo nog net ligt. Nu wel, hè. Als hij nog wit is, vind ik het prachtig. Maar dan, als hij begint te smelten, wordt het toch zo'n vieze, vuile, ja. bruine pap. Dat is voor later allemaal. Sorry. Het wordt... Goeiemogen, een historisch moment, de start van de muzikale carrière van Sam Goris in Japan. Hij is met zijn familie op expeditie geweest. Expeditie Goris in Japan. Kan je volgen op VTM2. Maar Sam, wij hebben dus iets geregeld. We hebben jouw enorme hit. Oh, laat het die hebben we laten vertalen in het Japans. Dat is geen kunst. Maar dan hebben we Sam zijn stem even aan de artificiële intelligentie geleend. En die heeft gezorgd dat hij niks meer moet doen. Hij mocht gewoon playbacken. Uh, dus Sam, jij staat op dit moment op ons podium in de ja, Radio 2. Jawel Peter, jawel Kim en jullie fijne collega. Ik, zie ik ben er volledig klaar voor. Je kan meevolgen in de app van Monique Radio Showa. 2. <laughs> Heel speciaal voor mijn lieve echtgrootte. Twee fantastische kinderen. Mijn familie dat ik lief heb. Alle luisteraars van goedemorgen. En speciaal voor jou, Kim, Peter, al jullie medewerkers, jullie fantastische collega dat er juist nog links van mij zat. Hier is dan de grote Japanse doorbraak. Laat het gras maar groeien. In het Japans. baki, doki. En gewoon playbacken. Door. Door. Dus niet, niet zingen, hè, dan Gewoon playbacken. Ja, oké. Okay. Geniet even mee. Duurt een minuutje. Hoi, iedereen. 下 Maruguri gas wa oite ike. Maruguri gas wa oite ike. Maruguri gas wa oite ike. Maruguri gas wa oite ike. Maruguri gas wa oite ike. Maruguri gas wa oite ike. Maruguri gas wa oite. Maruguri, dame yo, zettai ni torenai wa. Tomodachi wa minna genbuk ni no te ika. Oh man, het was met bewegingen en al. zo dingen. Kun je het zien bij ons op uh, Instagram, hetgoeiemorgenpuntmorgen. Indrukwekend hé. Indrukwekend was het. Ja, met dat, dat refreintje ook. Prachtig hoor. We gaan het origineel nog eens spelen. Dat is misschien beter. Ho, ho. binnengekregen op jouw Japanse versie, Sam Goris. Mark van Luchem zegt, ik hoorde niet veel verschil met het origineel. Klopt. <laughs> Mike naasten zegt, ja, het slaap is toch een beetje beter, maar over het algemeen zeggen de mensen, van een geweldige vent, die Sam Goris. <laughs> hoe voelt het voor jou om het in het Japans te doen? Uh, ja, ik, ik denk niet dat mijn... Uh, als ik meegedaan hebben aan de playback of zo, ik zou die ver geraakt zijn. <laughs> Maar een mens kan niet meer doen dan zijn beste Peter. Joh. Dat was uitstekend, joh. Wat was tof. Ik heb, uh, vond het een heel grappige versie. Dankjewel daarvoor. Zijn zei: Expeditie Goor is in Japan. Dank ik wel. heb de show van vanavond al mogen zien. Zou je daar kunnen wonen, eigenlijk, denk je? Uh, ik zou hier mijn familie niet kunnen missen. Oh. Wonen zou ik overal kunnen doen. Ja, ja, ik zou mij heel rap content. Als ik een bed heb voor te slapen. Een douche kunnen op tijd, een stond dat ik proper ben. Uh, een dat toilet veunaten kunnen gaan. Uh, en een dek met een kop als strijgend. En een staf en een sigaret. Ja, ik weet het, ja. ja, ja dat nu, er is ons iets opgevallen over je dochter, Shania. Topvrouw, echt waar. Ontzettend onder de indruk van haar. Leuk, op de mama. Maar die, ja, die rijdt op een bepaald moment met de auto. Die zit aan het stuur en dat wordt een soort vloekend monster. Ja. Luister en kijk even mee. Ah! Ik een crisis van, hè. Ik ben te Godverdomme. Rustig, Shania. Ja, jij bent een ja, zo'n klein fijn lief meisje. Dan gebeurt er dat van wie heeft ja, dat zo. Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Van wie dat ze dat heeft. Uh, Leer, ja. Want, ja, zo, zo vloeken. En ja. daarbuiten is hij zo rustig. Dat is een heel rustig meisje. En is Kelly zo dan? Uh, niet dat ik weet, nee. Nee. nee. Uh, Loop jij in de auto? Nee, eigenlijk niet. Nou, ik, en ik ben ook een heel rustige chauffeur. Hmm. Zoals je... ik ben. Je kent me dat toch wel. Heel rustig nu. <laughs> Nog een klein uur geleden. Kennis, ik denk dat ik Heel rustig Maar weet je nu al hoe ze rustig. heet, onze nieuwslezer is. Ik ben uh, er uh, sympathieke madame. Ook oh, <laughs> oh, goed. ook oh, ja, oh, goed. Ben, uh, mijn excuses, Ik zie een in namen onthouden. Het is geen enkel probleem. Schema. Schema je gaat het nooit meer vergeten. Sam Goris. Schema, Schema. Dankjewel je dat je er was. Expeditie, Goris. Hey, kunnen we nog een plekje draaien? Ah, wat kijk, we zijn net bezig. Zie. Kom Maar hè, van de Sergio, de nieuwe single Sunday. Kom op. <lacht> Is het te laat, man. Oh, wat komt Doek er nu mee afleuten? Trek die schoof dicht, Peter. <lacht> Goedemorgen. Dank je Goedemorgen. Het is alweer de tweede week van Win-Win. Xavier Taverne, Een Goedemorgen. En zeer goede morgen. Zeg Xavier, als er nu iets Echt van jou is, hmm. dan is dat jouw identiteit. Dan moet je dus uh, best goed in de gaten houden. Liefst. Het is blijkbaar slim om altijd jouw identiteitskaart af te geven om een kopie door te sturen. Hmm. Daarover in win-win vandaag liggen ze uit. Ja, er is een vrouw die op een bij een online winkel iets verkocht heeft, um, maar ze kan pas haar geld krijgen als ze een kopie van de voor- en de achterkant van haar ID-kaart maakt. En dat moet ze gewoon doorsturen. En daar zit ze toch wel met wat vragen ja, over, want ook. daar staat bijvoorbeeld zoiets op als het rijksregisternummer. Mm -hmm. Dat is een uniek nummer waarvan iedereen dan in één Weet wie we zijn. Ze vraagt zich af, mag en kan een bedrijf dat zomaar vragen? Want dat bedrijf wil niet betalen zolang ze dat niet heeft gedaan. En dus hebben wij veel vragen voor iemand van Team Win Win. Dat is Tim Verheiden. die gaat dat allemaal komen uitleggen. Of we dat wel moeten willen, zoiets. En je hebt de mensen nodig, van onze lieve luisteraars, voor jouw win-win van de week. Brand ja, maar los. Uh, de win-win van de week, dat is elke week op maandag hebben we een vraag. En dan op vrijdag verzamelen we alle uh, gegevens. En nu zal je mij even moeten helpen, want ik ben hem een beetje vergeten. En wel, je wil weten hoe mensen thuis een garantiebewijs ah, bewaren. Als je we... een garantie... garantie hebt, waar bewaar je dat? Deel dat even in de app van Radio 2 en luister naar Win-Win <laughs> zometeen. Elke dag telt voor twee. Elke dag telt voor twee. Radio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 Klassieke kost. Kan echt heel lekker zijn. Het nieuwe kookboek van Jeroen Meus. 100 klassiekers van vroeger en nu. Amai, dat gaat lekker zijn. Kijk. Oude oh, aan pure producten. Ah oh, ja, dat vind ik lekker. Klassieke kost van Jeroen Meus. Hey, het is altijd lekker. Voilà. Nu in de winkel.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 Odrada Interieur, Molse Steenweg, te balen. Profiteer nu van onze solden met kortingen tot min 70%. Odrada Interieur, daar vind je altijd iets. Schraat.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 Sint-Niklaas of op Crea.be. Gaston en Leo, de Hommage Musical. Ga mee terug naar de gouden jaren van het variété waar de helden van de lach weer tot leven komen. In een nostalgisch decor van Vlaamse liedjes wordt de carrière geschetst van Vlaanderens grootste komische duo ooit. Borgmans en Jurgen Naat kruipen in de huid van Gaston en Leo. Tot en met Maart in Antwerpen en Gent. Tickets en info via backstageproducties.be, samen met Radio 2.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 Het internet is een wonderlijke plek vol mogelijkheden. Maar er liggen altijd sloebers op de loer om onze loer te draaien. Gelukkig hebben wij bij Win Win Tim Verheijden.